6 uur. Het NOS-journaal. Gert Klub. Duitse kritiek op afluisterpraktijken Verenigde Staten. Tienduizenden Egyptenaren op de been tegen president Morsi. En storing bij internetbankieren Rabobank. Het weer geregeld zon, vooral in het westen. In het oosten kan er een bui vallen. Morgen wordt het 17 tot 22 graden dan vooral zon in het zuidoosten. Vooral in het noorden en oosten vallen er dan buien. Dinsdag zonnig en droog en dan wordt het 19 tot 25 graden. In Duitsland is kritisch gereageerd op het nieuws dat Der Spiegel dit weekend bracht. De afluisterpraktijken van de Verenigde Staten in Duitsland zijn nog veel groter dan werd gedacht. Bericht het blad op basis van geheime documenten van klokkenluider Edward Snowden. Onder andere de Duitse minister van Justitie liet vandaag van zich horen. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, wat heeft zij gezegd? Ze zei, dit zijn methodes die we eigenlijk wel kennen uit de Koude Oorlog. Alleen waren ze toen gericht tegen de vijand en nu tegen bondgenoten. En zei ze, het gaat onze voorstelling eigenlijk te boven dat het Amerikaanse de Amerikanen ons nu eigenlijk als vijanden zien. En ook de reacties van andere politici in Duitsland zijn scherp... zowel van de regering als van de oppositiepartijen. En de federale aanklagers in Karlsruhe beginnen nu ook een eigen onderzoek. Ze willen kijken in hoeverre de Duitse justitie zich hiermee moet gaan bemoeien. Dat is een hele ingewikkelde vraag natuurlijk, want hoe moeten ze dat doen... en tegen wie zou er een aanklacht moeten komen? Maar men wil ook voorbereid zijn op aangiftes van burgers... wat daarmee moet gebeuren. Volgens de Spiegel is er al één Duitser naar justitie gestapt... met een aangifte tegen een onbekende... Kende, dus het wordt heel hoog opgenomen. Uh, wat voor beeld geven die geheime documenten die de Spiegel in handen heeft? Ten eerste dat er op grote schaal wordt afgeluisterd, veel meer dan tot nu toe werd gedacht uh, en wordt afgetapt. 500 miljoen verbindingen per maand, dus e-mails en telefoongesprekken en sms'jes, dat soort enorme aantallen. En ook uh, veel meer dan in West-Europese landen gebeurt dat in Duitsland. En Verder heeft de Spiegel inzage gehad in documenten waaruit blijkt dat de vertegenwoordiging van de Europese Unie in New York en in Washington wordt afgeluisterd. Er zouden microfoons zijn geïnstalleerd in die gebouwen, het computernetwerk thuis zou zijn gehackt door de geheime dienst, terwijl de diplomatie. Dat in feite diplomatieke posten zijn. Hetzelfde zou ook in Brussel zijn gebeurd... waar gebouwen van de Europese Unie vanuit het Amerikaanse steunpunt van de NAVO... ook in Brussel worden afgeluisterd. Heftige reacties in Duitsland, mogelijke diplomatieke en juridische gevolgen. Ben jij verrast door die reacties? Nou, aan de ene kant niet, hè, want de Duitsers die hechten erg aan hun privacy. Dat soort zaken ligt hier gewoon extreem gevoelig. De afgelopen weken was het kabaal ook al groot toen het alleen nog maar over Amerika ging. In Duitsland zijn daar hele strenge wetten voor en dat heeft ook met de geschiedenis te maken. Twee dictaturen in de 20ste eeuw die allebei, allebei niks liever deden dan iedereen in de gaten houden. Maar wat het natuurlijk veel erger maakt is dat Duitsland nu blijkt ook een van de belangrijkste doelwitten te zijn voor het afluisteren. Veel meer dan vergelijkbare landen zoals Frankrijk en Italië. Dat komt onder andere omdat er in Duitsland grote knooppunten zijn voor data en telefoonverkeer vanuit uit bijvoorbeeld Oost-Europa en het Midden-Oosten. Dus er is hier gewoon veel te halen. En er zijn nog steeds veel afluistercentrales over uit de Koude Oorlog. Men denkt ook dat het daarmee te maken heeft. De infrastructuur om hier af te luisteren is gewoon goed. Daardoor is Duitsland ook een ideaal land om zoveel gegevens te verzamelen. Wouter Meijer dank Marijn, dankjewel. Uh, niet alleen opwinning in uh, Duitsland wou ik nog zeggen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken liet vanmiddag weten dat Nederland de oproep steunt van uh, de Europese Commissie. en onder andere het Europees Parlement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 Een storing aan een brug bij de afsluitdijk... heeft vanmiddag geleid tot lange files aan de Friese kant van de dijk. De brug over de lorenz ging niet meer dicht. Poging om de storing te verhelpen haalde in eerste instantie niets uit. Maar rond vijf uur lukte het toch om de brug weer in beweging te krijgen. De sfeer hier. President Morsi heeft gefaald. Dat vinden tienduizenden Egyptenaren die op het Tagrierplein staan. Precies een jaar geleden werd Morsi nog gekozen... tot president van Egypte als opvolger van Mubarak. Zijn tegenstanders vinden dat hij nu al moet aftreden. Vlak voor de uitzending sprak ik met een journalist van de Tros Nieuwsshow, Bas Altena. Hij stond bij het Tagierplein en ik vroeg het hoe het daar op dat moment was. De sfeer hier op dit moment is, is vrij gemoedelijk. Uh, het plein staat vol tienduizenden mensen. Je hoort uh, antroportie eigenlijk de hele dag door de hele stad al. Oh, maar met name uiteraard op het Tagierplein. Het, uh, het, het is niet te vergelijken eigenlijk met andere demonstraties die ik eerder gewoon. Het, het is veel groter en... en... Uh, ja, de, de mensen zijn er naar bij... ...en dat zie je ook wel op het plein. Uh, je wordt aangesproken door de mensen die zeggen... van ...we willen nu echt weg en uh, dit is daarvoor het moment. En het is uh, inderdaad precies een jaar geleden vandaag... Dat, ...dat de mensen massaal aan het juichen waren... ...op hetzelfde Tagierplein omdat Morsi president werd. Vandaag staan deels diezelfde mensen op hetzelfde plein... ...om Morsi weg te krijgen. Het, het is gewoon het probleem van een beginnende democratie... ...en uh, de vraag is of die vertrekt uiteraard, maar... Uh, Eén ding is zeker, zo kan het niet verder. Dat, dat vinden de demonstranten. Uh, dat, dat laat zich ook wel zien. Ik bedoel, het economisch beleid. Elke eerste president zou problemen hebben gehad. Maar er is geen vertrouwen in dat Morsi degene is die de problemen kan oplossen. Uh, er zouden ook aanhangers van Morsi de straat op gaan. Merk je iets van een tegenbetoging? Op dit moment nog niet. Uh, die, die gaan uh, naar het presidentieel paleis. Uh, daar, daar gaan aanhangers van de moslimboederschap naartoe. Uh, daar gaan ook tegenstanders van de moslimboederschap naartoe. Uh, de verwachting is dat het daar vanavond flink onrustig zal worden. Op dit moment is het een weinig van te merken. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... heeft in gesprekken met Israël en de Palestijnen... niet voor een doorbraak kunnen zorgen. Wel zijn de partijen volgens hem dichter bij elkaar gekomen. Het heropenen van de vredesbesprekingen ligt binnen handbereik, zei Kerry. Correspondent Monique van Hoogstraten. Jerry was hier al voor de vijfde keer in korte tijd. En hij probeert met een soort pendeldiplomatie de beide partijen um, uiteindelijk om um, tafel te krijgen. Hij doet dat op een hele persoonlijke en intensieve manier. Hij belt de beide uh, partijen ook regelmatig. En hij probeert vooral het wantrouwen daarbij weg te nemen. Volgens hem is dat een voorwaarde, een belangrijke voorwaarde. voor het opnieuw starten van de vredesbesprekingen, die al een paar jaar stil liggen nu. De journalisten, hier noemde Kerry heel treffend een uh, relatietherapeut. Uh, hij probeert uh, Abbas en jou bovendien onder druk te zetten... Uh, door ze te waarschuwen dat de kans alweer eens voor jaren... of misschien voor goed verkeken zou kunnen zijn... als ze nu niet uh, overstappen. gaan. In Rio de Janeiro begint over enkele uren de finale van de Confederations Cup... tussen het gastland Brazilië en Spanje. De autoriteiten zetten 11.000 agenten in. Correspondent Mark Bessems... Waarvoor zijn al die agenten nodig? Waar is men bang voor? Ja, uh, voor de betogingen natuurlijk. Hè. Het is ook niet zo gek. Uh, rond de Confederations Cup de afgelopen twee, we twee weken... Waren er, uh, waren er omgerekend te zijn. Mensen die, dat hebben, die hebben zich daarmee bezighouden. Die hebben omgerekend dat er een betoging per uur was. En dat in meer dan 300 steden in Brazilië. Nou, vandaag, op de laatste dag van de Confederations Cup... als de hele wereld natuurlijk weer meekijkt... Ja, dan zijn er natuurlijk ook protesten. In Rio hebben zich voor de grootste manifestatie op Facebook... Zo'n 20.000 mensen aangemeld. Ja, het is een beetje afwachten of er ook echt zoveel komen natuurlijk. Maar uh, er staat van alles op de agenda vandaag. Ja, het zijn dus niet de voetbalsupporters die uh, lastig worden... maar het zijn mensen die protesteren tegen het regeringsbeleid. Hoe is de stand van zaken nu? Zijn er al betogingen? Uh, ja, op dit moment zijn er in Rio een paar honderd man... Uh, onderweg naar het Maracana-stadion. Nou, daar mogen ze natuurlijk niet bij komen. De politie heeft dat uh, afgezet. Dus je, je mag tot, geloof twee of drie kilometer... in de buurt van het stadion komen... Inmiddels uh, nou ja, zijn die paar honderd man uh, daar in de buurt. Het is altijd een spannend moment als ze dan bij die politieafzetting komen. Maar um, dit is maar een kleine betoging. Over een paar uur begint, na verwachting althans, die wat grotere betoging. En, en er wordt natuurlijk ook een kleinere finale gespeeld op dit moment. Tussen Uruguay en Italië om plaatsen drie en vier in die uh, Confederations Cup. Dat gebeurt in Salvador de Bahia. En ook daar zijn uh, kleine protesten uh, al een paar uurtjes aan de gang. Voorlopig alles heel vreedzaam en rustig. Goed, er wordt dus al een tijd gedemonstreerd. De regering heeft wat concessies gedaan. Uh, kennelijk niet genoeg. Komt er nog een eind aan, denk je, binnenkort? Nou ja, in ieder geval is het zo dat nu de Confederations Cup voorbij is. De ogen van de wereld straks uh, nou ja, weer uh, op andere dingen gericht zijn. De, de mensen verwachten toch echt... Uh, hier verwachten uh, journalisten toch echt dat het nu even ietsje rustiger wordt. Je ziet ook dat de afgelopen dagen... Het aantal manifestaties iets kleiner werd. Uh, ook het aantal uh, mensen dat meeliep uh, een stuk uh, kleiner. Maar goed, uh, uh, dit is nog lang niet voorbij. De populariteit van president Dilma die heeft een flinke knauw gekregen de afgelopen dagen. Nou, zij en haar ministers, eigenlijk de hele Braziliaanse politiek. Die uh, zijn nu uh, na een aanvankelijke verlamming, zo'n beetje, zijn ze nu toch wel heel, heel erg druk in de weren om allerlei eisen van betogers in te gaan willigen. Nou ja, of dat genoeg is, moeten we afwachten, wat duidelijk is. Uh, althans, zo, zo interpreteer ik het. Volgens mij is er een soort deadline gezet, gesteld. Als de Braziliaanse politici nu niet genoeg doen... Uh, dan hebben we volgend jaar het WK voetbal... en dan gaan we gewoon allemaal weer de straat op. Correspondent Mark Bessems. Ondanks de valpartij van gisteren... gingen alle 198 renners vandaag van start... voor de tweede etappe van de 100ste Tour de France. De rit ging van Bastia naar Ajaccio over 156 kilometer... Daarin drie kolletjes van de derde categorie en een beklimming van de tweede categorie. Net als gisteren ontstond al heel vroeg een kopgroep. Met een Fransman, een Canadees, een Spanjaard en één Nederlander. En die Nederlander is dezelfde als gisteren. Lars Boom is mee in de ontsnapping. En net als gisteren won Lars Boom de tussensprint. De rijder van de Belkienploeg heeft nu 40 punten in het klassement voor de groene trui...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 In de volgende beklimming viel de kopgroep van vier uit elkaar. Alleen K3 bleef over en ook het peloton bleef niet intact. Oh, oh, oh, wat vallen er nu al klappen daar in het peloton? We hebben het al gemeld. Kevin eraf, en het gezelschap van Steegmans, van Terpstra... Danny van Poppel, de witte truidrager. Marcel Kittel in een groepje. Gegang maakt door Roy Curvers. Hij rijdt daar rond met onder andere Tom Lezer. De bolletjes drager, Lobato zit daarbij. En zojuist zagen we ook uit het peloton losse de man in de groene trui. Alexander Christophe, die sprinter uit Noorwegen van Katusha. En op de voorlaatste beklimming werd K3 ingehaald door Pierre Roland... en daarmee was Lars Booms zijn virtuele bolletrui weer kwijt. Peloton zat boven op het colletje van de tweede categorie... niet ver achter de koploper. En in de afdaling werd Roland teruggepakt. Op de laatste beklimming, eentje van de derde categorie... sprong Gauthier weg en hij kreeg een grote renner achter zich aan. Het is Christopher want Die springt gewoon uit het wiel van zijn ploeggenoot die tempo maakt. Maar Vroen kwam niet in het wiel van de Fransman. Gauthier werd later wel teruggepakt door het peloton. Waaruit weer zes man wegsprongen met een hoofdrol voor de Belg Jan Bakelands. De anderen worden nu ingelopen door het peloton. Maar ze zijn gewoon te laat. Want zij gaat het redden. Hij gaat het redden. Of gaan we nu toch nog een sprint krijgen? Sagan zit goed daar in het wiel van twee mannen van Astana. Als die er overheen kan komen. Als ze deze man terug gaan pakken in Maar dat doen ze gewoon niet. Dan zou die kunnen winnen. Nee, Sagan gaat voor de tweede plaats sprinten. Ik ga er eens dus even bij staan. Want dan kan ik ze zien aan... 3 uur, 42 minuten en 49 seconden hebben we gereden en hier komt de man alleen, hier komt de eenzame koploper. Hij gaat hier de etappe winnen terwijl erachter heel hard gesprint wordt. Het is een beetje een Erik Dekker overwinning of komen ze daar toch nog aan? Hij moet doortrappen, hij moet doortrappen want wat gaat het achterachter? Daar komt Peter Sagan, daar komt Peter Sagan. Maar gaat hij het redden? Hij redt het hoor. Jawel hoor. Ja, de Belg Jan Bakerlands wint de tweede etappe. En dat brengt ons bij de verdeling van de truien. Gele trui Jan Bakerlands. Groene trui Marcel Kittel. Bolletjes trui Pierre Roland. Krijgt de trui, maar ook eh, Bel K3, heeft vijf punten. Witte trui Michal Kwiatkowski. En de best geklasseerde Nederlander Wout Poels. Hij staat 32e. En er was nog ander sportnieuws. Mianne Vos heeft in de eerste etappe van de ronde van Italië... voor vrouwen direct de roze leidersstrui gegrepen. De titelverdedigste werd weliswaar tweede in de sprint... achter haar landgenoten, Kirsten Wild. Maar de onderweg bonificatiesekonde te pakken... nam Vos wel de leiding. Wild staat tweede op twee seconden van haar landgenoten. En de Formule 1 Grand Prix van Silverstone in Engeland... is gewonnen door een Duitser. Maar Louis Dekker niet door de coureur die we zouden verwachten. Nee, en ook niet degene die eigenlijk de hele race domineerde. En ook eigenlijk het hele seizoen al het kampioenschap domineerde. Sebastian Vettel, het geluk van de drievoudig wereldkampioen... was ineens op na driekwart van de race. Willy stil met technische problemen. En een andere Duitser profiteerde, dat was Nico Rosberg. Die kennen we nog als de winnaar van de Grand Prix van Monaco. Hij is niet iemand die een bedreiging is in het kampioenschap. Daarin blijft Vettel nog steeds de leider. Zo groot was zijn voorsprong. Maar de twee die het meest profiteren, heten Fernando Alonso. Hij werd vandaag op Silverstone derde. En Kimi Raikkonen, die werd vijfde. Zij lopen in in het kampioenschap. Behouden de tweede en de derde plek in het kampioenschap. maken de afstand kleiner, brengen de spanning terug. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat Vettel... ...vandaag wel echt veel sneller was dan de concurrenten in het kampioenschap. En volgende week moeten we naar de Ring En dan kan het maar zo zijn dat Vettel zijn thuisreis daar wint... ...en de afstand weer vergroot. Maar goed, dat is toekomstmuziek. Vandaag is Rosberg de winnaar. En de profiteurs, dat zijn Alonso en Raikkonen, Zij profiteren van de pech bij de drievoudig wereldkampioen Vettel. En de Brit Lewis Hamilton kreeg in de achtste ronde een klapband. Hij was niet de enige. Bij vier coureurs explodeerde vanmiddag één van de banden. Een inhaalrace bracht Hamilton uiteindelijk toch nog tot de vierde plek. De Nederlander Guido van der Garde speelde geen rol van betekenis. Hij werd achttiende. En het CHIO in Aken. Een belangrijk evenement in de paardensport. Ed van der Bent, hoe hebben de Nederlandse springruiters het gedaan? Ja, eigenlijk best wel goed. We hadden er vijf in de grote prijs van Aken. En twee wisten in de eerste zware ronde foutloos rond te gaan. Mark Houtsager en Harry Smolders. En die gingen dan ook naar de tweede ronde voor de beste 18 Michael van der Vleuten ook nog, maar die had een tijdfout en een springfout. Maar beide gingen dus vanaf nul. Maar ze maakten respectievelijk één springfout voor Harry Smolders. En drie voor Mark Houtsager. En dat betekende geen plaats in de barrage. Dat was wel voor drie andere ruiters. Jannica Sprunger uit Zwitserland. Dan Nix-Kelten, Groot-Brittannië. De, Groot de 55-jarige ervaren Brit en Patrice Delaveau. En dat was uiteindelijk Nix-Kelten. Die 31 jaar na zijn eerste overwinning... de vierde wedstrijd, de vierde keer die grote prijs op zijn naam brengt. Met een recordbedrag van 330.000 euro. <middels> Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Goedenavond. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... staat tussen Waardenburg en Beest 8 kilometer file. En vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. en lange tijd was er maar één rijstrook open. Nu is alleen nog de rechter rijstrook dicht. Op de A7, de afzuidijk richting Friesland... door problemen aan de brug bij de Lorenzluizen... rijdt het nog langzaam daar over 5 kilometer. En op de A9, ook Amstelveen... tussen Haarlem-Zuid en Knopend Raasdorp, 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Duitse kritiek op afluisterpraktijken van de Verenigde Staten. Tienduizenden Egyptenaren op de been tegen president Morsi. En storing bij internetbankieren Rabobank. Dit was het uitgebreide NOS-journaal zo dadelijk plots van de VPRO.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 Wonderen, ware verhalen in Plots. Ja, hier Stijn. Gerbert van der A is 24 jaar oud als hij besluit op reis te gaan naar Afrika. Hij trekt dwars door de Sahara in een oude Peugeot... om die aan het eind van de tocht weer te verkopen... Ja, als je het handig aanpakt, dan kon je gewoon gratis op, uh, op vakantie door, door een auto te verpatsen. Hij reist samen met Michiel, die een eigen auto heeft. En na drie dagen door de woestijn komen ze bij de grens tussen Algerije en Mali. Ze moeten door het gebied van de Tuareg, een nomadenstam die vecht voor autonomie. Ik had gevraagd aan die van is het veilig? Uh, die zeiden van ja, nee, het is veilig. Het was nu een vredesakkoord tussen de Tuaregs en de regering van Mali. Dus uh, de problemen waren opgelost, was het verhaal. En dus gaan ze de grens over. Gerbert rijdt voorop, Michiel achter Het spoor waarover we reden, dat, dat we, ja, draaide een beetje tussen de heuvels door. Dus je kon ook niet heel ver kijken. En af en toe stonden wat acacia-bomen. En toen draaiden we op een gegeven moment om zo'n heuvel heen. En toen stond, stond daar een auto met een aantal mannen erlangs. En toen we dichterbij kwamen, hoorde ik ineens een heel harde knal. En zag ik ook dat al die mannen een Kalashnikov in hun handen hadden. De mannen dragen gezichtssluiers en zonnebrillen. Het zijn Touaregs. Toen kwamen ze naar ons toe, we werden deuren opengetrokken, werden we gefouilleerd. Twee van die mannen gingen in mijn auto zitten en ik, ik moest bij Michiel in de auto. En vervolgens moesten we volgen. De mannen spreken Frans en met één van hen raakt Gerbert in gesprek. Toen ik vroeg waarom hij ons dan uh, beroofde... toen uh, stroopte hij zo'n mouwen uh, omhoog en toen wees hij op zijn huid. En toen zei hij van, kijk, wij zijn blank. Wij worden onderdrukt door zwarten en het is een schande. We zijn eigenlijk een schande voor het blanke ras. En toen had ik een beetje het idee dat hij naar mij keek. ze van, ja, jij bent een soort blanke broeder uh, van mij. Het is misschien een vreemde, iets wat racistische toenaderingspoging... maar na verloop van tijd krijgt Gerber toch sympathie voor zijn belagers die met roof overvallen de strijd tegen de regering financieren. Dus ja, toen had ik ook zoiets van... ja, ja, dit zijn eigenlijk een soort uh, Robin Hood-achtige criminelen... Die, die mij hebben beroofd. Ik bedoel, het zijn wel criminelen, maar het zijn wel criminelen met een goed hart... die mij beroofden voor een goede zaak. Uren rijden ze door de woestijn. Het wordt donker. Ergens midden in de nacht doken in de verte allemaal lichtjes uh, op... En uh, toen stopte de auto en toen zeiden ze van nou, jullie zijn weer vrij. En toen kregen we allebei een fles water. Onze rugzak uh, kregen ook allebei terug, maar er zat bijna niks meer in. Want de spullen die ze leuk vonden, die hadden ze er allemaal uitgehaald. Ik had alleen nog een paar kleren. En een boek van de Touarex dat ik bij me had, mocht ik ook uh, houden. Ze worden afgezet op vier kilometer van de grens met Algerije. En toen reden ze weg en stonden wij daar met onze fles water... en uh, ja, onze auto's kwijt, al ons geld kwijt. Ze lopen naar de grens en worden opgevangen door de Algerijnse politie. Achteraf kan Gerbert zich niet herinneren bang geweest te zijn. Hij vond het zelfs niet erg om zijn auto af te staan... voor de vrijheidsstrijd van het Touareg. Hij was niet voor niets naar Afrika gegaan. Ik kon ook op vakantie gaan naar Lorette de Mar. Maar dat vond ik saai. Ik, ik wilde juist de avontuur. Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema vandaag, Kuifje in Afrika. Verhalen van Nederlanders in Afrika die geconfronteerd met de lokale bevolking van hun oorspronkelijke plannen en ideeën moeten afstappen. Een waarschuwing vooraf, deze uitzending bevat de nodige politiek incorrecte opvattingen. Voor wie daar tegen kan, blijf luisteren. Het is niet eenvoudig om een film te maken in Zuid-Soedan. Dat ondervonden regisseur Jennifer Patterson, geluidsman Martijn van Halen... en cameraman Bert Heidsma, die daar een documentaire wilden maken over hulpverleners. Ze hadden zich goed voorbereid, maar met één man hadden ze geen rekening gehouden. Acte 1, Mr. Longbody. Een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson. Wij waren er naartoe gevlogen in een soort olievat. Het was een klein vliegtuigje met twee Indiaanse piloten van een al compleet kapotgeschoten vliegveld in de hoofdstad. En er zaten twee piloten voorin die heel ongeconcentreerd waren. Ze um, zaten steeds een beetje met elkaar zaten te kletsen. En, um, het leek al of één een, een kruiswoordraad van aan het doen was. En het stonk onbedaarlijk naar brandstof. Ik weet nog dat Martijn en ik elkaar soms heel benauwd aankeken... en dachten van, oh mijn god, wanneer gaat dit ding af? Het was niet om uit te houden binnen. Ik dacht, elke moment die gaat... En schudden en klappen en, op een gegeven... en steeds in die rivierbeddingen landen. En op een gegeven moment landen die ergens. En dat moest het dan zijn. Deed de deur open, gooide onze apparatuur en koffertjes eruit. Maar echt duwde het door de deur naar buiten. En wij sprongen op een soort stoffig stuk woestijn. En gelijk was hij weer weg. En we zagen verder helemaal niemand op het vliegveldje... Het was alleen een soort golfplatenhuisje waar een man zat te slapen. In de schaduw liep ik naartoe. En Bert Heidsma, de cameraman, bleef bij de koffers. En toen liep ik weer terug naar hem en zei voor de grap... We zijn één te vroeg uitgestapt. <lacht> ik zie zijn ogen zo twee keer groter worden en hij zei... Dat meen je niet! Dat meen je niet! Bleef hij roepen de hele tijd. Die, die werd helemaal gek. Oh ja. Ja, dat kan ik inderdaad nog eens vinden. Maar ik vond het wel, het was echt wel indrukwekkend, vond ik. Je had echt het gevoel dat je als kuif in Afrika was. Echt ver weg van alles. Ik dacht dat ik Afrika een beetje kende, want ik heb in Tanzania en Kenia gewoond. Maar op zuid soedan was ik echt niet voorbereid. Ze hadden geen infrastructuur. Het was niet duidelijk wie aan de macht was. Het was chaos. De filmploeg laat zich niet uit het veld slaan door de chaotische omstandigheden en gaat voortvarend aan de slag. Op een ochtend maken ze opnames in de stad. Martijn en ik stonden te filmen op een mooie avenue-achtige weg met grote bomen. En ik. Ik was vrij geconcentreerd bezig. En toen op een gegeven moment voelde ik een tik op mijn schouder. En het irriteerde me omdat ik eerst dacht dat het Martijn was. De geluid, maar En ik had ik op, niet midden in het shop. Ja. Dan had ik zoiets van, oké, okay, laat ik maar even geen aandacht aan schenken. Gewoon mijn zot afmaken. En toen werd ik echt wat ruwer bij mijn schouder gepakt. Een man die nog wel een kop groter was dan ik. En ik ben al 1,90 bijna. En die uh, zei dat hij van de geheime dienst was. Hij stelt zich voor als Mr. Longbody. Hij was heel lang en dun. Een typisch uh, dinka, uh, ja, iemand van de dinka-stam. Lange, dunne mannen uh, met een klein rond kopje. Ik moest een beetje denken aan een speld. En hij wees op zijn oor en dan had hij een... Uh had hij ook zo'n zo touwtje uithangen, zoals mensen van de Veiligheidsdienst dat hebben. Maar dat was heel duidelijk, gewoon zo'n oortelefoontje van het allergoedkoopste radiootje. Het was duidelijk dat ze wilden dat ze stopten met filmen. Die zeiden dat we moesten meekomen. En het meest onaangename is, hij wilde hand in hand lopen. Ik, ik herinner me die hele grote, veel grotere hand dan ik nog. Be, bezwete hand waar je geen zin in hebt. Dat deed hij vrij dwingend. Uh, alsof een kind wat niet weg mag lopen. En toen nam hij mij mee achter een auto. Toen keek hij me een paar keer aan en toen zei hij: uh, I can do things to you that you will regret the rest of your life. Hij liep duidelijk ook niet een rechte weg naar de office, hij liep de hele tijd blokjes En overal stopte die en gaf die mensen een hand. En dan uh, wees die op, op mij en dan uh, liepen we weer door. En het was duidelijk dat hij aan iedereen wil laten zien dat hij met ons was. De ploeg wordt meegenomen naar een hut met een golfplaten dak en gestampte aarde als vloer. Dit is het bureau van de Veiligheidsdienst. Nou, we zaten urenlang in die wachtkamer in de hitte... De tijd tikte weg terwijl wij een film moesten maken. En toen kwam Mr. Longbody en zei dat de baas uh, tijd voor ons had. En hij vroeg ons: wie van jullie is de baas? En toen zeiden wij: van nou ja, de baas is uh, Jennifer. Zowel Bert als Martijn: zij is de baas. Zij is de baas. En wees ze naar mij. Daar baalde je ontzettend van. Want je gezegd, ja... Bert en Martijn, twee boomlange mannen zelf. Ja, hoe moet dat nou? Lafaards, dacht ik. De mannen blijven in de wachtkamer. En regisseur Jennifer, midden dertig, met sproeten en blond haar in een staartje, stapt binnen bij de baas. Ik dacht, oké. Okay. Ik heb in Afrika gewoond. Misschien dat ik het een beetje aanvoel hoe je met ze moet omgaan. Dus eerst vertellen hoe hard ik heb geprobeerd om overal toestemming te krijgen. Om te dat dat belangrijk is. Dus ik heb me verontschuldigd dat ik niet wist dat... Ja, zij waren natuurlijk zo geheim dat ik niet wist dat ze bestonden. Maar dat werkte dus niet. Die man die achter de tafel zat, de grote baas... Hij keek me niet aan en hij weigerde mijn hand te schudden. De man zegt dat ze niet mogen filmen. Jennifer laat zien dat ze toestemming hebben van allerlei mensen... waaronder de plaatselijke burgemeester. Maar het maakt geen indruk. De burgemeester is een nobody, zegt de baas met een vies gezicht. Hij was waarschijnlijk heel erg boos dat we bij iedereen waren geweest... behalve bij hem. Dan ziet Jennifer de in beslag genomen apparatuur liggen in het kantoortje. dacht ik, oh, misschien... Uh... Wat als we gewoon laten zien wat we hebben opgenomen... dan zou zou hun misschien uh, gerust kunnen stellen. Dus ik stelde voor dat we de beelden lieten zien... die we die ochtend hadden geschoten. Gewoon prachtige beelden van een drukke, hobbelige weg. Maar dan kwam Mr. Longbody bij en dan zei hij... Aha, I see cars moving. Very suspicious. Hun de referentiekader van de westerse wereld zijn Amerikaanse films. En als er dus een man, een witte man, met een koptelefoon oploopt... dan is dat een spion of zo. En dan eh, zijn zij de tegenpartij. Dat verklaart ook hun bijna puberale kinderlijke houding of, of gedrag. Die soms doet denken alsof ze meespelen in een B-film. Ze wilden, denk ik, graag dat we spionnen waren... Ja, ze wilden graag iets om de sleur mee te doorbreken. En wij waren een goed excuus. Dus het is als, als de kat die een muis vangt en die daarmee gaat spelen. Wij waren die muis. De Soedanezen zijn bereid om de filmploeg te laten gaan. Maar alleen als ze de apparatuur achterlaten. Het drietal weigert. We gaan hier niet weg. Nee, we blijven bij de apparatuur. Ja. Ik heb van begin af aan gedacht... He, wat een vervelende operette waar we nu in komen. En je weet wel dat je dat toneelstuk, althans de eerste en de tweede scène, mee moet spelen. Aan het eind van de dag lijkt er een doorbraak te komen. Maar er is een catch. Ze mogen de apparatuur wel meenemen, maar niet gebruiken. Ze zeiden ook nog bij, en dat herinner ik me heel goed... van als jullie toch filmen, dan schieten we jullie in de voeten. En dat zei hij ze ook met een klein lachje erbij... Het is vrijdagavond als de filmploeg wordt vrijgelaten. Maandagochtend moeten ze weer terug naar het bureau... met een lijst van wat ze allemaal willen filmen. In de hotelkamer gaan de filmmakers aan de slag. Die lijst had tien punten. Waterputten, velden. En, en je wordt steeds meliger natuurlijk, dus je zet op zo'n lijst... Trees, boven. Trees en fields. Uh, cars. Roads. Uh, Waterputten En het laatste punt was... Uh, more trees and fields. In werkelijkheid willen ze vooral hulpverleners filmen. Maar die kunnen ze niet in gevaar brengen... door de geheime dienst op ze af te sturen. Het team hoopt dat de lijst onschuldig genoeg is... om verder met rust gelaten te worden. Maandagochtend kwamen we met onze lijst. En toen uh, hebben ze ons longbody uh, gegeven... Hij moest met ons mee. Ik dacht oh nee. Dan moesten we dat ook filmen wat op onze lijst stond. Longbody vond dat natuurlijk geweldig. Want hij mocht met de westerse filmcrew rondreizen. Mr. Longbody die wil gezien worden met ons. Als hij met ons in de auto zit, in zijn schoonste camouflagepak... dan gaat hij daarmee in de hiërarchie omhoog... Ik weet dat wij bij een waterput waren en we waren aan het filmen. En dan ging hij naar een kleine kiosk en kocht Fanta voor ons allemaal. En dan konden ook de mensen die daar omheen stonden... konden ook zien hoe hij met zijn geld Fanta voor de blanke kocht. Maar intussen blijft hij achterdochtig. Longbody was helemaal gek, want dat je als die camera draaide... was hij bang dat we hem zouden filmen. En hij wilde de hele tijd, keek hij mee over mijn schouders, wat we dan filmden. En dan moest hij ook weten waarom en dan uh, why je filming this? Om van Mr. Longbody af te komen, besluit de ploeg om op onmogelijke tijden te gaan draaien. Bijvoorbeeld ochtends om vijf uur. En als hij toch komt opdagen, blijven ze uren op locaties waar niets gebeurt. We draaiden regelmatig, eh, zoals het heet met de houten camera, dat er niet, dat werd er niet gefilmd. We moesten eigenlijk voor zorgen dat het zo saai mogelijk werd voor Mr. Longbody. In de auto geven ze hun begeleider een speciale plek. We hebben bijvoorbeeld gezorgd dat hij op de achterbank zat. Naast mij. Dat is natuurlijk het minst status om... Ja, het is gewoon niet mannelijk om op de achterbank te zitten naast het meisje. Al snel was het zo verschrikkelijk saai voor hem... dat hij maar in de auto bleef zitten als een jongetje. Het was grappig dat hij... In een paar dagen tijd veranderde hij van een soort bedreigend militair, werd, werd het een gewone jongen. Op een gegeven moment kregen we toch gesprekjes met hem. Het is op een gegeven moment verwaterd, die dreiging. En op een gegeven moment lachte hij zelfs om dingen die we deden. Dat kan me ook nog wel herinneren. Ik heb vroeger ook wel met, met moeilijk opvoedbare jongens gewerkt. Uh, uh, uh. Dat Het geheim is, je moet het midden houden tussen ze serieus nemen en ze niet serieus nemen. Dus respectvol, maar ook laten zien dat er grenzen zijn de hele tijd. Nu Mr. Longbody geen fysieke bedreiging meer is, kan de filmploeg met nieuwe ogen naar hem kijken. We zaten in de auto samen met Miss Longbody en dan keek hij uit het raam. En uit het raam zag je dan vaak um, kleine hutjes en mensen in hele vieze kleren... of mensen op straat met jerrycans met water op hun hoofd. En toen keek hij naar het landschap, naar de mensen en hij zei... Nu snap ik, jullie willen laten zien aan jullie mensen daar thuis... dat wij hier als apen leven. Enerzijds dacht ik, dan gaan we weer... met zo'n enorme misverstand. Maar anderzijds had hij ook gelijk. Ik snapte ook dat hij niet... ...verschut gezet wilde worden en dan ziet hij ons, hun filmen... ...terwijl ze gewoon onder erbarmelijke omstandigheden leven. Dat willen wij vastleggen en daardoor uh, creëren wij een beeld van hun. Iedereen wil toch uiteindelijk serieus genomen worden. Het gaat om waardigheid. Maar het begrip leidt niet tot een oplossing. Uiteindelijk zijn we niet van hem afgekomen... Uh, de verhoudingen zijn misschien veranderd. En we waren een beetje half vriendjes geworden. Maar hij liet ons niet alleen. En uiteindelijk uh, voelden we ons genoodzaakt om te vertrekken. Een documentaire maken in de stad van Mr. Longbody zit er niet in. Ik heb hem trouwens ook... Uh, ik heb hem gebeld en afscheid genomen. Maar ik heb niet verteld waar we naartoe gingen. <laughs> Film is er uiteindelijk toch gekomen, al moesten ze ervoor naar een andere stad. Hij heet Ontheemd. Een link staat op onze website vpro.nl De basisbenodigdheden zijn simpel. Een lapje grond in Sierra Leone, een paar mannen die bereid zijn diep te graven... en een stoeltje zodat je ze in de gaten kan houden. Journaliste Linda Polman was correspondent in Sierra Leone. Ze zag hele dorpen en steden in de ban van de diamantkoorts. Ze werd nieuwsgierig en besloot om zelf een poging te wagen slapend rijk te worden. Ze vertelde erover voor een live publiek in het verhalenprogramma Echt Gebeurd. in Comedy Café Toemler in Amsterdam. Acte 2 De um, Kuil en de Diamanten. Ik dacht ook dat het heel moeilijk zou zijn om uh, diamantminer te zijn. Maar dat, echt iedere gek kan het. Een diamantmijn is namelijk niets meer of niets minder dan een kuil. Je graaft een kuil. En op een gegeven moment kom je in die kuil. en daar gaat het om. Je komt in die kuil, kom je op een gegeven moment. als je door die modderlagen heen bent en door die zandlagen. kom je op een kiezellaag. En in die kiezels, tussen die kiezels, zitten de diamanten. Dus wat je doet, is je graaft een kuil tot je die kiezellaag tegenkomt. Die kiezellaag die haal je naar boven, dat leg je op een grote hoop neer. En dan ga je tussen die kiezels, die kiezels ga je spoelen... die ga je afwassen in van die grote zeven. En dan rollen die diamantjes naar het midden van je zeven... en die kiezels die blijven aan de zijkant liggen. En daar middenin liggen dus jouw diamanten. Nou ja, dat is inderdaad super simpel. Dus ik de bouche in met die scheppen. En ik had een licentie genomen voor een stuk grond van... Nou, wat zal het geweest zijn? Tot, tot aan de trap zo om de piano heen. Um, ik zat in een, in een deel van het land waar je vrij diep moest graven... Uh, om op die kiezellaag te komen, namelijk nou, tussen de 6 en de 8 meter. Dus het was, ja, het was wel even doorgraven, maar uiteraard... ik was de baas, dus ik groef niet zelf, hè. dat zie je niet voor je. Ik, uh, ik, ik had daar mijn mannetjes voor. Die haalde ik uit de dorpjacht, ja, het is echt verschrikkelijk. Die haalde ik uit die dorpen, die gaf ik een schep en dan zei ik ga graven. Nou, dat deden ze. Je hebt in heel Leone, heb je verschillende systemen van betalen... Uh, in sommige delen van Sierra Leone betaal je mensen een salaris... betaal je ze eens in de week uit. Waar ik aan het graven was, waar mijn licentie was... dat was in een, in een district waar je mensen uh, als, uh, pre, als tegenprestatie uh, uh, geefjes eten... en je zorgt ervoor dat ze, een, dat ze een tent hebben om in te slapen. Uh, maar je geeft ze geen salaris, je laat ze meedelen in de winst... als die diamanten eindelijk tevoorschijn komen. Dus dat was de deal... Ik vond dat heel betaalbaar als freelancejournalist. Want het enige wat je hoefde te doen was uh, die rijst te kopen. Dus ik begon daar een kampje in die bush. Een paar tenten, ik, een tent voor de baas en een tent voor de gravers. Kok erbij, want er moesten er uiteraard iedere dag moest er, uh, twee maaltijden geserveerd worden. En uh, ik was in business. Nou, het eerste wat je doet, dat is, uh, dat is uh, je mannetjes de opdracht geven om alles wat daar groeide om te hakken en uit te graven. Anders kun je niet graven immers. Dus de meest prachtige palmbomen gingen tegen de vlakte... en bamboebossen gingen tegen de vlakte. Maar het moest. Het was voor, goede, voor het goede doel. En toen zijn ze gaan graven. Nou, de eerste paar dagen vond ik het fantastisch. Echt zo leuk. Want ik zat daar dus ja, in een heel romantisch uh, oerwoud... Uh, met, met, uh, uh, uh, met, met teentjes. En aan, aan op de oever van een rivier... want diamanten liggen bij rivieren, hadden ze me verteld. Aan de oever van een rivier... waar de aapjes slingerden... Door bomen die nog overeind stonden. En er was de kok, die was de hele dag gezellig bezig op zo'n kookvuur met zo'n ketel. En er we werden daar heerlijke gerechten klaargemaakt. Rijst. En dan daar, daarbij een antilopenstoofpot Nou ja, Miami de Pammy. Um, dus dat was eigenlijk wel heel gezellig. En het was vredig en het was rustig. En mijn mannen groeven, ik had er toen een stuk of zes, uh, die waren die kuil aan het graven. Niks aan de hand. En ik zat er op mijn kruk naast en riep af en toe van lukt het? Ja, het lukt allemaal. Hoe lang duurt het nog? Nou, we zijn we zo hoor bos, ja. Dus uh, dat ging goed. Nou ja, en op, en dan, ja, je kunt erop wachten natuurlijk. De ellende begint dan. Het is gewoon helemaal niet leuk om een baas te zijn, kwam ik achter. Want uh, alle verantwoordelijkheid lag uiteraard bij mij. Als het eten niet lekker was, kwamen ze bij mij zeiken. Uh, ze werden allemaal ziek. Weet je, dat is een malaria. Dan moest ik even mee naar de dokter. Dan moest ik ze medicijnen geven. Dus ik bedoel, we hebben weer die flappen. Um, er de, de verschenen steeds meer mensen. Zoals avonds aan de maaltijd. En uh, uh, dat waren dan, ja... Dat waren, die hadden ze nodig, zeiden ze, want de kuil werd steeds dieper. Dus ja, nou, huppateen, die ging ook mee eten. Toen verschenen er allerlei lellebellen, s'avonds, uh, aan die maaltijd. Het waren dan hoertjes, die dus hadden ze uit de omliggende dorpen laten komen. Dus het werd daar een heel dorp om die kuil van mij heen. <tot> Goed, ik nog steeds. Van, ik was blij dat ik, ieder, dat ik in ieder geval de stapel, de, uh, modder en, en zand naast de kuil steeds groter zag worden. En ik zag die kuil ook wel steeds dieper worden. Dus ik denk van ja, het zal allemaal wel. Ja, en toen na vele, vele, vele dagen uh, bereikten we de kiezelaag dat had ik ondertussen wel ontzettend veel ellende al gehad. Er is daar niks normaal in zo'n bos, hè? Uh, De klachten waar ze bijvoorbeeld mee kwamen... waren behalve dan die eeuwige malaria, weet je wat, Er lag er altijd wel drie in een tent met koorts. Dat ja, is vervelend voor ze, maar het houdt op. Um, er, waren, er, was, er was op een gegeven moment... Er was altijd weer een, een chief van een van het dorp. Die kwam zeiken van je moet mij een tv geven... anders dan moet je hier weg en zo. En zo. Uh, of er was uh, uh, ook bizar, uh, er was een cobra gesignaleerd in de buurt van, van ons kampje. En die cobra dat was heel bizar. Mijn mannen hadden, hadden gezien dat die cobra in cirkels om ons kampje heen, heen sloopt. En die cirkel die werd steeds smaller en smaller en smaller. En dus was dat de duivel. En dat was mijn probleem, dat moest ik oplossen. Waarop ik zei van ja, hoe doen jullie dat met cobra's? Nou, die steken wij in de brand. Ik zeg van nou, dan doe je dat hier met deze cobra ook. Nou, dat hadden ze geprobeerd, dat lukte niet. Enfin, ah, dus dat ging maar door, dat gezeur. Met al die problemen waar ik ook geen oplossing en waar ik ook eigenlijk ja, mezelf niet van. Ik, ik was daar niet voor aangenomen, vond ik zelf ook. In ieder geval, we bereiken die kiezellaag. Uh, op dat moment riepen ze: nu moet je bewakers inhuren. Ik zeg: waarom? Omdat wij anders de kiezels gaan stelen, zeiden ze. <lacht> ja, want in die kiezels zitten die diamanten. Dus dagenlang met emmertjes die kiezels uit die kuil gehaald. En toen lag er een enorme berg kiezels. Nou, zij allemaal trots, want het waren hartstikke veel kiezels. Dus dat hadden ze goed gedaan. Uh, iedere wasser, dat is, dat is daar een, een beroep, je bent kiezelwasser. Iedere wasser moest in de gaten gehouden worden door een supervisor... Want uh, uh, op het moment dat die wassers een diamantje zien... dan is het van dit en dan zit het diamantje in hun neus. Of ze doen dit en dan zit het diamant in hun bilspleet. Of ze doen dit en dan is de diamant in hun oksel verdwenen. Dus je moet iedere wasser zo in de gaten houden. <lacht> dus ik had vier supervisors en mezelf. Vier krukken op een rij. Vier wassers die in hun onderbroek... want ze mochten hun kleren niet aanhouden... in hun onderbroek voor ons in de rivier stonden. Met die zeven... En die, de mijne, degene die ik in de gaten moest houden... Die, die gedroeg zich wel. Maar ik zag die andere wassers voortdurend dit doen. Of dit doen, weet je wel. Of dit doen. Dus ik zeg tegen die supervisors... ze doen dit, weet je wel. Nee, ja, nee, dat mocht wel zijn. Dus doet, dat mocht wel zijn, ja. Dus nou ja, goed, het begon mij enorm te dagen dat ik niet helemaal serieus werd genomen als baas. En die kiezellaag die werd kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En toen na een dag of drie wassen had ik inderdaad niet eens een diamantje. Ter, ter grootte van een zandkorrel. Dus ik ben ontzettend op, opgelicht. Ik weet, dat ze, ik weet zeker dat ze al mijn diamanten gejat hebben. En dat ik eigenlijk ontzettend rijk had moeten zijn nu. Uh, maar mijn wraak zal zoet zijn. Ik ga er op een dag een mooi boek over schrijven. En dat wordt een bestseller en daar word ik stinkend rijk van. Dank u wel. Linda Polman in het briljante verhalenprogramma Echt Gebeurd was dat. Cabaretier Johan Goosens wijde zijn eerste theatervoorstelling... aan de tijd dat hij als 18-jarige vrijwilliger les gaf op een schooltje in Ghana. Wat hij wegliet uit dat programma was dat hij anderhalf jaar later... terugkeerde om een heuse school te bouwen voor de kinderen uit het dorp. Aan dat project wilde hij liever niet herinnerd worden. Maar voor ons maakt hij een uitzondering. Acte 3, 20 bakstenen. Even kijken. Nou ja, dit is dan... Oh ja, 2004. Nou, hier zie je uh, de is het Fundering en Aanbouw, met een paar uh, Ghanese kinderen erbij. dit is zo, is het begonnen. Het was een, uh, een anderhalf jaar nadat ik terug was uit Ghana. Toen besloot ik om een schotje te bouwen. Hier staan de, de vrouwen uit het dorp met uh, bakken met water en, en zand en zo. Die vrouw met die hangtieten, dat is uh, de vrouw van de chief... Want het hele dorpje um, moest het schooltje maken. Dat is het idee. Dus hier is, hier is iedereen aan het werk. En, en wat was jouw taak daarin dan? Ik was de geldschieter eigenlijk. Het was zo. Ik had daar lessen gegeven op, de, op dat schooltje. Um, maar toen was er was nog geen... Dit is het oude schoolgebouwtje. Het was alleen een afdakje. Een roestig ijzer afdakje met een bamboeschuttingje. En daar gaf ik les als vrijwilliger in mijn sabbatical uh, jaar. En dan uh, had ik zo mijn klasje, 32 kinderen. En dan kwam ik ochtends mijn klas in. En, en, uh, en al die kinderen in schooluniform, weet je, dat, die, dat gele schooluniform, die sprongen dan allemaal op. En dan stegen zo'n stofwolk op. En hij zei, good morning, sir. En dan zei ik, good morning, children. En dan zei ik, how are you all? We are fine, thank you, sir. Nou, En dan ging ze allemaal weer zitten. En dan begonnen we met de les... Maar het was, uh, was gewoon geen gebouw. Dus er, er liep allemaal kippen door de klas. En dan zat het regenen en dan moest je stoppen. En dan moest je ja, naar huis rennen, zou ik maar zeggen. Omdat het... Ja, je kon gewoon geen les meer geven. Dat geluid was zo hard van die regen. Dan kwam je niet bovenuit. Dus, en, moest, en dat lekte ook aan alle kanten. Dus moest je alle boeken verstoppen. Er hadden ook niet zo heel veel boeken. Dus het, was, dat was, dan moest, het boek moest je verstoppen, laat ik het zo zeggen. Dus en toen deze nieuwe school werd gebouwd... dacht ik, oh ja, met een goed dak, weet je wel. En ook een asbestdak, dat is helemaal chic. Want uh, golfplaat is heel, wordt heel warm. Ik dacht, ik ga een mooi schooltje maken met een asbestdak. Dat was de droom. Ja. We hadden allemaal wel kinderen waar wij een bijzondere band mee hadden. Dus iedereen had één of twee favoriete kinderen. En bij mij waren dat Anthony en Isaac. We ze waren bij acht jaar oud. Anthony die was altijd gewoon rijk, dus die was altijd heel mager. en Die had schoenen en zo. En die heeft ook nooit iets gevraagd. Die heeft nooit iets, wou die nooit iets hebben. En Isaac, die was altijd heel dik. En dik is een dikke, slechte teken had een, een hongerbuik. En Isaac was altijd hongerig. En uh, die wilde altijd eten of, of drinken. Of uh, een, een, een katapult. Zodat hij musjes dood kon schieten om op te eten. En ja, ik, ik nam ze ook mee naar de stad. Op een gegeven moment uh, ging ik één keer in de week ging ik internetten in de stad. En op een gegeven moment uh, nam ik ook Isaac mee naar de stad. En dan gingen we daar ook uit eten. Weet je, als een heel bord met. Kip en, en, en rijst. En dat was helemaal alleen voor hem. Nou, echt. Nou, hij, moest uit, hij kon het niet tegen. Maar uiteindelijk moest hij overgeven. Dat was ook heel pijnlijk, eigenlijk. En toen moest hij weer terug naar dat dorp. En toen kwamen we langs de zee. En ik had het helemaal nooit bedacht. Maar hij trok me zo aan mijn mouw. En toen zei hij: Sir, look. Ik zei, ja, dat is de zee. En toen stonden ja, we. We wachten een paar minuten gestaan kijken naar die zee. En toen kwamen we s'avonds het dorp in. En toen ging hij vertellen van, ja, en ik heb de zee gezien. En toen strekte hij zo zijn armen uit en hij was zo groot. Ja. Dat was Isaac, ja. Er was al een plan om school te gaan bouwen. Die had een dominee uit een dorp verder had dat plan. En die had zelf al twintig stenen laten bouwen. Twintig bakstenen. Die lagen al langs de kant van de weg al een aantal jaar in de regen. Uh, in de hoop dat er ooit inderdaad een school zou komen. En er was een bouwplan. Twintig bakstenen en een bouwplan, dat ja, was wat er dat was. was. dat was het. En toen kwam ik daar uh, voor de tweede keer in mijn dorpje. En een aantal mensen zeiden, god, als ze nog iets nodig hebben... dan uh, ik heb ik er nogal wat geld over of ik wil nogal wat geld doneren. Dus dacht ik, nou, één en één is twee. Dan gaan we aan de slag. En iedereen was natuurlijk heel enthousiast. Ja, iedereen was razend enthousiast. En uh, nee, dat zou maar twee maanden duren. En dan, dan stond het er wel. Ik moest met zo'n contractor, zo'n aannemer, heel hele tijd om de tafel. Ja, hij, hij wou 13 miljoen. En uh, dat vond ik dan te veel. Dus, maar dan kwam hij iedere ochtend aan het ontbijt. En dan uh, zei hij, uh, 13 miljoen. En dan zei ik nee. En dan ging hij weer weg. En de volgende dag kwam hij weer terug en dan zei hij 12 miljoen. Zeg zei ik nee. Nou, en dan ging hij weer weg. En de volgende ochtend kwam hij weer aan het ontbijt. En dan zei ik 9 miljoen. Dan zei hij nee. Dan ging hij weer weg. Want als je blank bent, dan willen ze meteen heel veel geld zien. En uh, ik was dus een blanke met heel weinig geld. Die wel een schooltje ging bouwen. Dat was ongeveer het dunne koord waarop ik uh, uh, moest lopen. En uiteindelijk kwamen we volgens mij op 11 miljoen. En 11 miljoen? Dat is, ja, ik denk 5000 euro, zoiets. Ja. En dan had je... Vier lokaaltjes en een opslagruimte voor de boeken en de pennen en een kantoortje. En het belangrijkste was dat die opslagruimte eerst af was... zodat je daar een deur in kon doen en die deur op slot kon doen. <laughs> zodat niemand nog iets kon jatten van die bouwplek. En die aannemer was ook niet zo goed. Hij kon niet lezen en niet schrijven en hij had ook geen meetlint bij zich. Dus het was ook een, uh, ja, een sukkel eigenlijk. Kwamen we daar, had hij helemaal niks meegenomen om iets op te meten, moesten we terug met de taxi. Ja, en dan moesten we dus, we gingen bouwmaterialen kopen in de grote stad. Hij zei, want hij wou per se bij Jesaja Enterprise. Nou, ik zeg, moeten we dan helemaal heen? Kun je even bellen? Want hoe duur dat dan is en zo? ach, bellen, bellen. Nou, dat zit ook helemaal niet in hun systeem. Bellen, ja, ik stond daarop, want ja, ik dacht, moet moeten weer een uur met, met, met een busje naar de stad. Dus wij uiteindelijk naar het postkantoor om te zoeken in de telefoongids naar, Je naar Jezaja Enterprise. Nou, eerst bij de J gekeken. Nee, stond er ook niet bij de Y. En ze zeiden, god, wat een mooie boekgevers hier. En dan die, gingen die dus dat hele telefoonboek doorbladeren van de A tot en met de Z. Op zoek naar Jezaja Enterprise. Nou, ik had heel veel geduld geoefend in die tijd. Ja. <middels> Die, die dominee die was, die hield het uh, te plekken allemaal een beetje gaande. Dus ik stuurde dan om de zoveel tijd weet ik, duizend euro of anderhalf duizend euro ingezameld. bij vrienden en familie en zo. En hij stuurde dan foto's op van uh, hoe het eruit zag. Dus er gebeurde wel iets van dat geld. Hè, je tante die 200 euro heeft overgemaakt, die zie je bij ieder feestje weer. En dan denk je, ja, ik wil, ja, ik wil wel dat het lukt. En toen uh, zou het eigenlijk uh, twee maanden later klaar zijn, maar dat is, was nog niet. ik, ja, ik denk, twee jaar, twee jaar, drie jaar later nog teruggegaan. Nee, dat is best wel lang, langer geleden. Hier staat 2009, dus dat is... Ja, ik ben toen ook al iets... ik, heb, <laughs> ja, ik ben best laat teruggaan. Ik ben vier jaar later ongeveer teruggegaan. Toen kwamen we dus, als je in een taxi zat op weg naar het dorp... kwam je dus vlak voor het dorp aan de rechterkant was die bouwplaats met die school... En die zag je dan heel mooi liggen zo op een heuveltje. En dan stond een waterput en een hele mooie boom. En dan stond dan die school. En de tweede keer dat ik kwam, waar zaten we in die taxi. En ik zag maar geen school en ik zag maar geen school. En het waren we in het dorp. En toen hebben we dus die taxi in, zo achteruit gezet. En bij een heel dicht stuk oerwoud gaan hakken en zoeken naar die school. En die stond dus midden in het bos. Met bomen in de lokalen en zo. Toen was het helemaal overwoekerd door de jungle... Daar heb ik ook nog foto's van. <laughs> Het is echt heel treurig. Maar een van de dingen die mis is gegaan... is in de loop van de zes, zeven jaar dat ik bezig ben geweest... met de bouw van dit schooltje... dat de regering, ondanks dat we wel overlegd hadden... met de regionale hoofden en zo... uiteindelijk zelf besloot een schooltje te bouwen, één dorp verder. En dat was sneller klaar dan mijn schooltje. Dus mijn schooltje is uh, nooit gebruikt... Terwijl had ik beter een kerk kunnen bouwen. Ik denk dat ze dat liever wilden. Maar ja, ik ga geen kerk bouwen. Daar heb ik dan weer niks mee. Ik wil best geld geven, maar dan wel voor een school, niet voor een kerk. Toen ik terugkwam met, en dat schooltjes overwoek het, die, die Anthony die vroeg dus nooit iets. En toen vroeg hij ineens, heel de tijd, ja mag ik een fiets, mag ik een fiets... En ja, ik was daar vier jaar niet geweest, dus, of vijf jaar niet geweest. En dus ik zat daar van, ja, dan nou kom ik daar. En dan het eerste wat je doet is dan iets vragen. Zeg maar, je vroeg toch nooit iets? zei dus ik, nee, nee, maar... Ja, maar ik moet heel ver naar die school en ik moet naar een nieuwe school. En mag ik een fiets? En uh, Isaac wil ook een fiets. Nou, oké. Okay. En toen heb ik een fiets voor ze gekocht, ja, zodat ze naar iemand anders de school konden. Heb je nu nog contact met ze? Ja, het zijn wel die dingen. Ik word eigenlijk nog vrijwel dagelijks gebeld door allebei. Dat vind ik eigenlijk dan niet zo leuk. Ze willen een laptop. Ze hadden heel hard een laptop nodig, zeiden ze. Voor hun examens en weet ik veel wat. Maar die drukte ik altijd weg. Oh, dat gaat weer over die laptop. en ik, heb, ik, ik regel het nog wel, weet je wel. Wat je met zo'n schooltje ook op een gegeven moment krijgt. Dat je denkt: oh ja, God. Ik word er even liever niet aan herinnerd. Het wordt de hele tijd die hulpvraag. En dat is dan. Uh, ja. Nu heb ik een laptop gestuurd, dus nu is het even rustig. Je hebt ze nu een laptop gestuurd? Ja, een laptop allebei. Ja, ik niet, dit houdt, meer... houdt dus niet meer op? Het is iets wat, wel meer, wat ik wel meer van, van die oude vrijwilligers hoor. Ik had, ik was, uh, een vriend van mij heeft ook zo'n heel project opgezet. En op een gegeven moment zei hij tegen mij... Johan, heb je enig idee hoe je van je goede doel afkomt? Nou, ik zei, nee, weet ik niet. Ik wou je eigenlijk hetzelfde vragen. ja. De redactie van Plots is Katinka Beer, Irene Houthuis, Esma Linneman... en ik, Jair Stijn. Verder werken mee. Bente Hamel, Chitske Musche, Jennifer Patterson, Prosper de Roos... Richtje Rijnsma, Marije Schuurman, Hes, Stef Visjager en Laura Stek. Zij interviewde Afrika-kenner Gerbert van der A... die beroofd werd door de Touareg. Productie Sharon de Vries, techniek Alfred Koster... met dank aan onze vrienden bij Echt Gebeurd. Ze hebben een fantastische podcast en een link naar hun uh, programma staat op onze website www.vpro.nl. Ga naar die web, uh, website om ook een reactie achter te laten. Zoals u weet wacht ik daar uh, met smart op na elke uitzending. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Uw eigen verhalen willen we ook heel graag horen. Zien we te graag tegemoet via de mail plots.vpro.nl. Volgende week verhalen in Studio Itzada. Straks Bureau Buitenland met Chris Keijne. En Plots is er eind juli weer met een nieuwe aflevering Dieren.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 Standaard met MMI Navigatie Plus, zenel en parkeerhulp, Audi Sound System en nog veel meer. Kijk op Audi.nl. Dit is Radio 1.